Gisteren met het NOS-journaal. Oekraïne wil met Rusland praten over een bestand. President Zelensky zei dat gisteravond in een videotoespraak. Hij zei dat directe gesprekken tussen de leiders nodig zijn om een duurzame vrede te bereiken. Vanuit Moskou is er nog geen reactie. De Russische president Poetin heeft eerder beweerd dat hij bereid was tot een ontmoeting met Zelensky. Maar hij kwam uiteindelijk niet opdagen bij de gesprekken in Istanbul afgelopen mei. De VS heeft gewaarschuwd dat Rusland nog zwaardere sancties krijgt opgelegd als het niet binnen 50 dagen een bestand sluit met Oekraïne. De Bedouinen hebben volgens Syrische mensenrechtenorganisaties de stad Soweda verlaten. Gisteren braken ondanks het bestand nog gevechten uit in en om de stad. De Bedouinen namen daarbij de stad volgens lokale bronnen nog onder vuur met mortieren. Bij gevechten tussen de Druzen, Bedouinen en het regeringsleger van Syrië... zijn in een week tijd 940 doden gemeld. Er zijn oorlogsmisdaden gepleegd, zoals standrechtelijke executies. Buurland Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van het regeringsleger. In het centrum van Lunteren in Gelderland... heeft een grote brand gevoed in appartementen boven een snackbar. Meerdere mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht... De brand is rond middernacht geblust. De appartementen zijn onbewoonbaar verklaard en de bewoners zijn elders ondergebracht. En ook heeft de snackbar en de winkel op de begane grond zware rook- en waterschade. In Utrecht is gisteravond in een drukke straat in de wijk Lombok een man doodgestoken. De man overleed ter plekke. Kort daarna hield de politie een man van 43 aan op de plek van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt voor mensen die op straat de steekpartij hebben zien gebeuren... is slachtofferhulp beschikbaar. Het weer, de trekken vandaag buien over met kans op onweer... en soms veel neerslag. Het wordt hooguit 22 tot 26 graden. Ook morgen wordt het weer wisselvallig zomerweer... met zon, buien en zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg...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 Simple girl in a high tech digital world, ready to try to. you come We come.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 Do oh, good. Every day. for you.